7 uur. Gert Puik met het NOS-journaal. Bij een Amerikaanse raketaanval op de internationale luchthaven van Baghdad is de Iraanse generaal Soleimani van de revolutionaire garde gedood. Het Pentagon meldt dat het bombardement is uitgevoerd in opdracht van president Trump. Soleimani was volgens het Witte Huis van plan om Amerikaanse diplomaten en legerpersoneel in Irak aan te vallen. Naast de Iraanse generaal kwamen nog zes mensen om, onder wie een hoge commandant van een Iraakse militie. De raketaanval komt twee dagen nadat het pro iraanse demonstranten... de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden. De Iraanse leider Khamenei waarschuwt dat de VS een zware vergelding wacht. Er is drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Iran. Krooggetuige Nabil Bey, die belastende verklaring heeft afgelegd... in het liquidatieproces Marengo, heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn blijft het veiligheidsoverwegingen geheim, schrijft NRC. De raadslieden zullen ook niet bij de verhoren aanwezig zijn... De eerdere advocaat van Abel B, Dirk Wiersum... werd in september vorig jaar voor zijn huis in Amsterdam vermoord. Marengo draait om een reeks moorden in het criminele milieu. Hoofdverdachte Ridwan Tachi werd vorige maand aangehouden in Dubai... en enkele dagen later naar Nederland overgebracht. Het dodental van overstromingen in Indonesië is opgelopen naar 43. De overstromingen en landverschuivingen in rond Jakarta... van de afgelopen dagen zijn het gevolg van hevige regenval. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt. In het gebied wonen zo'n 30 miljoen mensen... De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar met ruim 130.000 inwoners gegroeid. Volgens het CBS telt Nederland nu 17,4 miljoen inwoners. De groei komt met name door immigratie, ruim 114.000 mensen. Daarnaast werden er meer kinderen geboren dan er mensen overleden. Het weer, vanuit het westen trekt motregen over het land, pas vanavond wordt het droger. Temperatuur vanmiddag tussen 5 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 weet waarvoor je geeft Zin in Zandvoort Zandvoort is Zin in ZFM ZFM Met nu opstand makkelo